Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Mark Goedemorgen, het nieuwe kabinet kan aan de slag. Alle nieuwe ministers en staatssecretarissen hebben de eet of belofte afgelegd... bij de koning op Paleis Huis ten Bos in Den Haag. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God van machten. Ik uh, feliciteer u alle van harte. Ik wens u heel veel wijsheid toe in uw veel eisende ambt. Ja, al is de koning daarop het laatst. Inmiddels is de beroemde foto met de koning ook gemaakt. Gebeurde trouwens allemaal terwijl er buiten de paleishekken... protest bezig was door tientallen klimaatactivisten. Het nieuwe kabinet Jetten kan dus beginnen. Ja, hoe denken mensen daarover, wil de Hart van Nederland weten. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik kon ook niet uh, slechter natuurlijk. Ja. Dat was haar een beetje een tuin. Op. Ik hoop dat ze er wat van gaan maken. en dat ze stappen kunnen gaan zetten. dat er eindelijk wat gebeurt. In Nederland, natuurlijk, dat dat wel nodig is. Straks draagt inmiddels oud-premier Schoof het stokje. officieel over aan premier Jette. en vanmiddag is de eerste ministerraad. Ander nieuws. In Amsterdam doen de politie en brandweer. nog altijd volop onderzoek na een brand. Afgelopen nacht ging een gordijnwinkel. in het zuiden van de stad in vlammen op. Ook huizen in de buurt hebben schade. en één iemand raakte gewond. Er is volgens de politie eerst een explosie geweest voor die brandweer. Uitbrak, maar wat er is ontploft en waarom, dat is nog gissen. En Dick Advocaat stopt als bondscoach bij Curaçao, wordt net bekend. De ploeg waarmee hij een ticket binnenhaalde voor het WK Voetbal. Advocaat is 78 en stopt vanwege zijn dochter... die problemen heeft met haar gezondheid. Oud-PSV-trainer Fred Rutte neemt de taken van Advocaat over... ook dus met Curaçao op het WK. Ah, dat is ook jammer voor Dick Advocaat. Hij heeft natuurlijk geschiedenis geschreven door zich met Curaçao te plaatsen. Ja, het is echt een, een vervelende situatie voor hem privé. Inderdaad, En daarom stopt hij dus om dus bij zijn dochter te kunnen zijn. Ja. Uh, nou goed, hopelijk uh, heeft het geen effect sportief op Curaçao. Maar Fred Rutte staat daar nu dus ja. aan het roer. Dan het weer van uh, Weerplaza. Een mix van zon, wolken, soms een bui en een stevige wind. 8 tot 12 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Qmusic. Nou, het is uh, niet heel druk hoor. Drie files op dit moment. Maar wel twee files met een vertraging langer dan vijf minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer vertraging. 13 minuten. En de A59 Zonzeel richting Oost tussen Waalwijk en Waalwijk Oost. 2 kilometer vertraging. Is dat 12 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Emnes bij 35,1. De A4 leiden richting Den Haag bij 34,8. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 68,2. En de A12 van Arnhem naar Ede. controle bij Hector Metafel 107,6. Music. Menno Barenveld. Zo maar terug naar 23 februari 2010 in de Top 40 Classic. Eerst Afrojack in My World. You, you music, you music. You sound better with you. I had a dream. I was standing on a star.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 Na gisteren zijn de Olympische Winterspelen officieel voorbij. In de Top 40 Classic vandaag, terug naar 23 februari 2010. Toen zaten we midden in de Winterspelen, toen in Vancouver. En ja, dit gebeurde er bij Sven Kramer en bij zijn coach Gerard Kemkus. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Inderdaad, ja, allebei... Nee, zou Kramer een uh, fout hebben gemaakt bij de wissel? Nee, oh, fout, oh, oh. Kramer fout, waar nee, iedereen... Toch? Ja, omdat Hans met de handen wilde. toch? Ja, ik zat toen, toen tv te kijken. Dit was echt zo'n what the fuck moment. Zo balen toen. Sven Kramer die schaatsen de 10 kilometer. Alleen hij werd uh, de verkeerde baan ingestuurd door zijn coach. Daar ja, reed hij twee keer in de binnenbaan. Werd daardoor gedisqualificeerd. Terwijl het een van zijn beste 10 kilometers was uit zijn carrière. Zo zonde. In 2010 haalden we 8 medailles. Dit jaar ging het een stuk beter. 20 medailles. Heb plek 3 op de medaillespiegel. Hey, en dan de top 40 van toen. 23 februari 2010. Ik heb drie liedjes uit die top 40.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 Pearl Jam en Just Breathe die stonden wel een stuk lager. Die stonden namelijk op nummer 40 in de top 40. -toen. Nou, welke vind je het leukste? Welke wil je horen? Laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Hugo en Kelani komen eraan. Think of me. Maar eerst Somber op Q Music en home record. Melani en Dekom met Think of Me. Top 40 Classic. Vandaag terug naar 23 februari 2010 in de Top 40 Classic. In de Top 40 toen uh, Cheryl Cole, Fight for This Love, ook Train met Hey Soul Sister. Pearl Jam, Just Breathe. Ja, Daily die zegt Train met Hey Soul Sister. Dat is en blijft een lekker nummertje. Just Breathe van Pearl Jam, die stem van Eddie Ferre. Heerlijk, mooie stem zegt Nadine. Wander zegt moeilijke keuze. Ik ga toch voor Fight for This Love. Ik kies toch echt voor Sheryl Cole met Fight for This Love. Just Breathe. Voor mij... Hey Soul Sister. Fight for this love van Cheryl Cole. Cheryl Cole, ja. Je hoort het, is op alle drie gestemd. Alleen, welk nummer heeft de meeste stemmen gekregen? Nou, niet train met Hey Soul Sister. Die kregen 29% van de stemmen. 31% voor Pearl Jam, Just Breathe. En 40%, hakkie's over de sloot. Cheryl Cole en Fight for this love. Vandaag, de top 40 classic. Oh, too much of can make you sick. Even the good can be a curse.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 To the start op Q-Music met Destiny. Heb jij nog ergens een aandekken van een ex? Een shirtje of een foto of misschien wel een tatoeage? Douwe Bob die heeft op dit moment vier namen van ex-vriendinnen op zijn lichaam staan. En hij zegt, die zou ik voor geen miljoen laten weghalen. Ze waren een deel van mijn leven op dat moment. En dat zal altijd zo blijven. Dus die tatoeages die blijven ook. Je hoort hem zo meteen samen met Mo. Over blijven gesproken. Kan jullie nog even blijven? Blijf nog even.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 Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Slash snelpakkers. Anders scherp je mis.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 Nou, we hebben echt van alles wat vandaag. Harde wind, zon en wolk, maar ook kans op regen bij graad of 10. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Zes files, twee met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A59, zonzeel richting Oost. Tussen Waalwijk en Waalwijk-Oost. 3 kilometer, vertraging 17 minuten. Q-Music. Menno Barenveld. Alan Walkerzo, eerst Douwebop en Mo. q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 Wees goed dat ik je niet begrijp, als al je pijn alleen aan mij lijkt. with you. Snaapt hij later in de QM weten dat hij helemaal gelukkig is geworden van Alan Walker. Veel hoor je. Hij zegt eindelijk weer Alan Walker. Hij heeft veel te lang geduurd sinds de vorige keer. Heerlijk dit. Nou, alsjeblieft. Kijk, hey, dit is wel echt een talent. Ik ga Taylor Swift draaien met Opa Light... Uh, het gaat deze keer niet over haar talent. Ik zat even te tiktokken gisteren. Toen kwam ik een advertentie tegen. Iemand verkoopt haar contactlenzen. En dan niet de contactlens van Taylor Swift. Maar die persoon verkoopt dus contactlenzen van zichzelf. Dus een Taylor fan die verkoopt haar contactlenzen voor 10.000 dollar. Nou, en waarom denkt deze fan dat ze zoveel waard zijn? Nou, omdat ze de Eras Tour ermee gekeken heeft. Contact that have seen Taylor Swift's Eras Tour. Condition used excellent. Nou, dat weet ik niet. Dat is op de Marktplaats ook wel eens zo. Hè? En dan staat uh, dat, dat iets nog zo goed als nieuw is. En dan zie je het denk je, nou, het ziet niet zo goed als nieuw uit. Maar deze twee contactlenzen, Used excellent. Je ziet echt twee van die uitgedroogde contactlenzen op een handpalm. Maar goed, uh, wel Taylor Swift meegezien. En je hoort er nu. Dit is Opalite op Q-Music. had a bad heart.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 je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat... of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Stuur het woord in de queue deze kant op. Mijn eigen woord is frustratie. Ja, dit heeft volgens mij iedereen. Dan ga je klussen en dan blijf je maar heen en weer rijden naar de bouwmarkt. Ik ben er drie keer geweest dit weekend. Lang verhaal kort, gordijnrails opgehangen en plinten in een kamer gemaakt. Van die mooie hoge. Alles uitgezocht en gekocht, dacht ik. Was ik een plakplintje vergeten? Zo'n dus klein stukje had ik daarvan nodig, dus daarvoor terug. Daarna bleken de soeven die ik gekocht had net niet te passen in die gordijnrails moest ik weer terug. En daarna had ik, toen ik alles af was, een montage montagekit over. En dan ben ik weer teruggegaan. Dus ik heb eigenlijk meer in de auto gezeten dan dat ik aan het klussen ben geweest. Frustratie! Maar het is wel mooi geworden en gelukt. Dus wat dat betreft, geen frustratie. Maar uh, hoe was jouw weekend? Wat is je weekendwoord? wordt gestuurd in de app? Misschien ben jij zo. Om kwart over twaalf mijn kandidaat in Weekend, het weekend. Doen we nu drie op een rij. Damiano David komt eraan. en Zink. En dit is Thomas Gray met Rumors op Music. We we're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 en born with a broken heart. Zo so meteen All right Stop Lunchtime, een lunchmix... met onder andere Licky Wing. En hij follow Rivers. En het nieuws komt eraan met Mart. En ja, zo meer over waarom Dick Advocaat per direct is gestopt... als bondscoach van de voetballers van Curaçao. Ja, en zo meteen om kwart over twaalf. Weekend, het weekend. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 die is nergens bang voor en haalt het einde van de drop? Hey, wie is dat? De drop stream je nu bij Videoland. Laatste week 30% korting op alle thuisstudies. All Stel je eens voor een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Kom tot rust in de termen en droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Terme Berendonk. Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus: alle Mentos, Stimrol en smint, tweede gratis. Boei! Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker Big Americans, ook tweede gratis. Zoei! En alle aanmerk derde rand, bad- en doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Ruitschade?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 Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl.